8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Hoofdkwartier presidentskandidaat Shafiq aangevallen. Wiegel bekritiseert koers van de VVD. En Poolse politie pakt tientallen hooligans op. GELS in Cairo hebben demonstranten het campagnehoofdkwartier van presidentskandidaat Ahmed Shafiq aangevallen. Egyptische televisiestations toonden beelden van het brandende gebouw. De demonstranten namen computers mee en campagnemateriaal. Het vuur was snel geblust en voor zover bekend is niemand gewond geraakt.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 PvdA-leider Samson zegt dat zijn partij het begrotingstekort op termijn sterker verlaagt dan de VVD. In het debat met VVD-fractieleider Blok bij Knevelen van de Brink... zei Samson dat de VVD en andere partijen van het Vijfpartijenakkoord... dit jaar een sprintje trekken naar een tekort van 3%, maar niets doen voor de langere termijn. Volgens hem laten ze het tekort na 2013 op 3% hangen.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 Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om mensen die met pensioen gaan in dienst te houden. Of AOW'ers die willen doorwerken aan te nemen. Dat staat in een brief die minister Kamp vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. In de plannen van Kamp krijgen AOW'ers met een baan bij ziekte zes weken doorbetaald. Voor werknemers die nu nog niet met pensioen zijn is het twee jaar. Nu de periode van doorbetaling voor doorwerkende AOW'ers wordt ingekort van twee jaar tot zes weken. Denkt minister Kamp dat ze aantrekkelijker worden voor de werkgevers. De Poolse politie heeft in de aanloop naar het EK voetbal... 42 criminelen opgepakt, onder wie een groot aantal voetbalhooligans. De verdachten zijn volgens de politie lid van een criminele bende... die betrokken is bij drugshandel en afpersing. Een van de verdachten zou de leider van de hooligans... van voetbalclub Legia Warschau zijn. Hij kreeg landelijke bekendheid als tegenstander... van de harde aanpak van hooligans door de Poolse regering. De politie schat dat er in Polen 5000 hardcore hooligans zijn... De UEFA heeft Polen, dat het VK samen met Oekraïne organiseert... al een aantal keer op de problemen met hooligans aangesproken. Vorig jaar legde de UEFA Legia Warschau nog een boete op van 10.000 euro. De fans van Legia hadden in de wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel Tel Aviv... een spandoek opgehangen met de tekst Jihad Legia. De Deense Veiligheidsdienst heeft twee mensen opgepakt die mogelijk bezig waren met het beramen van een aanslag. Het zijn twee broers van Somalische afkomst. Een man werd opgepakt in de stad Oorhoes, andere op de luchthaven van Kopenhagen. Door de arrestaties is volgens de Deense Veiligheidsdienst een terreuraanslag voorkomen. Wat de mannen precies van plan waren is niet bekendgemaakt en het is ook onduidelijk hoe ver ze waren met hun voorbereidingen.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 Op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarsen, 8 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Nog wat langer is de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Knopert Raasdorp, 10 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Oortbrug 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel... bij Steenwijk Noord, 3 kilometer...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 Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Tweede Kamerleden gaan niet in op de uitnodiging van de KNVB... om een wedstrijd van Oranje in Oekraïne te bezoeken. Bart de Liefde van de VVD legt zo uit waarop. En vn gezant Kofi Annan gaat indringende gesprekken voeren... met de Syrische president Assad. Mark Robin Visser vraagt aan Syriërs in Nederland... of zij nog hoop hebben op een spoedig einde van het geweld. Zij zien het Syrisch regime als de enige schuldige aan het bloedbad van Hula. En ook de Britse VN-ambassadeur legt de schuld bij de Syrische regering... Het feit is dat het een is en an was het door de Syriëse regering Maar ja, het blijft lastig, want betrouwbaarheid van informatie uit Syrië is vrijwel altijd twijfelachtig. Het regime van Assad maakt het moeilijk om informatie te controleren... en ook de opstandelingen hebben zo hun eigen belangen. Bij ons in de studio, Jan Eikelboom, verslaggever voor Nieuwsuur, was onlangs nog in Syrië. Jan, welkom. Goedemorgen. Uh, hoe vind je in Syrië als journalist de waarheid? Ja, diepe zucht, dat is heel erg moeilijk om de waarheid, om de waarheid te vinden. Je bent om te beginnen, uh, als je aan de kant van het regime uh, werkt... als je op een officieel persvisum... word je begeleid door iemand van het ministerie van Informatie... die erop toeziet dat je alleen de dingen te zien krijgt... die het regime uh, te zien krijgt. Als je meegaat met, uh, met, uh, met de VN-waarnemers... dan heb je geen last van zo'n begeleider... dan kom je in op de locaties waar de opstandelingen zitten. Maar die vertellen ook niet uh, automatisch de waarheid. Dus het is buitengewoon ingewikkeld om erachter te komen hoe het nu echt zit. Maar goed, jij was er. Je ziet ook die beelden afgelopen weekend ja. van, van Hula. Denk je dan dat gelijk dat klopt of heb je gelijk je bedenkingen? Nou, in het geval van Hula moet ik zeggen... de versie uh, die de opstandelingen vertellen lijkt mij wel de meest aannemelijke. Want wat het regime zegt van de opstandelingen, de terroristen... zoals het regime ze noemt, die hebben dat zelf gedaan. Ja, dat zou impliceren dat de terroristen de opstandelingen... hun eigen uh, buren, uh, hun eigen kinderen zouden vermoorden. Dat lijkt me een buitengewoon onwaarschijnlijke scenario. Maar... Het is de Syrische autoriteiten wel gelukt om twijfel te zaaien ja. met hun versie van het verhaal, namelijk dat die terroristen daar wel achter zitten. En het resultaat is dat uiteindelijk uh, de wereld uh, toch zijn handen er niet aan durft te branden ja. en niet durft in te grijpen. De Russen zeggen het dan ook, hè? Ze zeggen dat ja. dit eerder gebeurd in de ja. geschiedenis. Mensen hebben wel eens een soort van theater opgevoerd om, om de schuld ergens anders te leggen. Ja, nee, maar dat en dat gebeurt ook. Hè? Wij, wij zijn allemaal geneigd om de wereld in goed en, en slecht te, te verdelen, zwart en wit. En je hebt de good guys, dat zijn de opstandelingen, en de bad guys... dat zijn, in Libië was dat uh, Gaddafi, hier is, het, hier is het Assad. Wij denken dan ook automatisch dat die good guys de waarheid vertellen... maar mijn ervaring is dat die net zo hard liegen en bedriegen. Kijk, er is een oorlog aan de gang, een conflict. En wat, je, die, die, wat die partijen willen, dat is niet de waarheid vertellen... maar het conflict winnen, en alles staat in het teken daarvan. Laat maar eventjes naar Mark Robin Visser. Die is al de hele ochtend op, zoals wij het noemen, het Syrisch hoofdkwartier in Nederland. Het Syriërs in Nederland. Mark Robin, wat vind jij daarvan dat um, ja, beide kanten um, obstructie plegen, als ik het zo even mag omschrijven, in uh, het geven van informatie? Ah, ik begrijp dat Mark Robin ons niet hoort, dus dat heeft weinig zin om nu naar hem te gaan. We gaan dat proberen te regelen. Uh, verder met Jan. Want um, dan naar aanleiding van Hula praat uh, Kofi Annan dan weer met Assad. He, vandaag indringende gesprekken ja. gaat hij voeren, niet prettige gesprekken geeft hij dan aan. Maar ja, wat zijn je verwachtingen daar nog van? Ja, eigenlijk is het zaak dat vuren natuurlijk gewoon uh, mislukt al vanaf het begin. Hij is machteloos. Er is, er, is, er is even een kleine dip geweest in het geweld. Maar uh, dat is weer totaal opge, op, op, opgeleid. En, en Hula is daar natuurlijk een dramatisch uh, voorbeeld van. Het punt is, niemand kan dit plan Annan laten mislukken. Want er is geen plan B en niemand weet wat we daarna moeten doen. Dus Anand die zal de partij indringend spreken en zal zeggen... het moet echt ophouden, maar hij heeft geen stok achter de deur. Wat kan hij doen? Niks. Dus het enige alternatief is, ja, toch maar doorgaan met dat, uh, met dat plan. Waarvan iedereen in de praktijk natuurlijk eigenlijk al weet dat het compleet is, uh, is mislukt. Uh, je bent vaak in Syrië geweest. Wat verwachten. Uh, heb jij dat kunnen optekenen? Wat verwachten de Syriërs van, van de Russen, die tot nu toe, uh, Assad de hand boven het hoofd houden? Ja, dat, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf uh, over welke Syriërs je het hebt. Ja. Je hebt, je, je hebt mm. want, want het is ook zo. Dat wordt ook wel eens vergeten. In Syrië is een groot deel van de bevolking, staat nog, niemand weet hoeveel overigens, maar een, een deel van de bevolking steunt Assad nog. Ja. Dat, dat hula zou zijn aangevallen door mensen uit de omringende dorpen. En dat zijn aanhangers van Assad en die zijn dus bereid om de mensen uit het dorp naast hen uh, over de kling te jagen... om hun president maar te steunen. Dus die mensen die zijn erg blij met, met de Russen. En de opstandingen uiteraard, uiteraard niet. Uh, want ja, de Russen die blijven ook maar wapens aanvoeren. Dat is van, van, van het weekend, meen ik, weer een schip. De haven, haven van uh, Syrië binnengelopen, volgeladen... met wapens voor het Syrische leger. Jan, heb je trouwens nog contacten daar in uh, Syrië aan, aan beide kanten? Ja, we hebben contacten aan, aan, aan beide kanten in, uh, in Syrië. We hebben dagelijks contact met verschillende mensen. Is niet uh, heel eenvoudig. Met name leden van de oppositie, die zitten ondergedoken. Uh, we hebben contact met hen via bewijderde Skype-verbindingen. Maar ook die Skype-verbindingen is niet helemaal zeker van... of ze nou wel of niet kunnen worden afge afgeluisterd zeg maar, door het Syrische regime. Dus het is, het is ingewikkeld, maar we houden met beide kanten in het conflict... Uh, Contact. Goed, Jan, dank voor nu. Uh, we gaan nu naar Mark Robin Visser, die ons wel kan horen als het goed is. Mark Robin, we Zeker. hadden het uh, met Jan over uh, hoe je waarheid vindt in Syrië. En Jan gaf eerder ja. al aan dat dat verdomde lastig is als journalist, omdat ook uh, opstandelingen wel eens obstructie plegen. Wat vinden jouw gasten ja. van dat verhaal? Nou, hier in, in het Syrisch hoofdkwartier in Rotterdam... proberen ze natuurlijk ook het nieuws op de voet uh, te volgen. Maar het is heel moeilijk om de informatie die binnenkomt... via internet en anderszins te filteren. Hè. We hebben hier een heel goed uh, voorbeeld, uh, Roche Abdel Fattah... van een bericht ja. waarvan je kan zeggen... als het waar is, dan is het een grote klap voor, voor Assad. Dus, uh... Vertel eens over het bericht. We zien hier een foto van de broer van Assad. Maher al-Assad. En, uh, en, en op de bericht staat Mazdar van de al-Russi. Dus uh, uh, iemand van de Russische vluchtmaatschappij. Van een luchtvaartmaatschappij? Ja. Uh, en... Die heeft iets gezegd? Die heeft iets gezegd dat de, de lichaam van uh, Maher al-Assad is uh, verplaatst... Met, met die, die vliegtuig. Ja, er staat een vluchtnummer bij. Ja. Dus het bericht zou A zijn, die broer is dood. En die is met een Russische luchtvaartmaatschappij... is het lichaam verplaatst. Ja, uh, dus... Uh, en en, en uh, wie, wie vertelt dat? Is ja. Zout, Beirut. Dat is een, een nieuwspagina uh, uit, uh, uit Libanon. Een nieuwspagina uh, in Libanon. Die, het is nergens anders nog overgenomen, ja, dus, dit bericht. Nee. Dus dan ja. zie je dat staan. En wat doe je daar dan vervolgens mee? Um, ja, dan ga je gewoon uitzoeken, uh, uh, uitzoeken of dat het waar is, of dat ergens ja. terugkomt. En, uh, en als, het, als het waar is, dan, dan wordt het weer opgepakt ja. door andere newsenders en, en als het niet waar is, dan, uh, ja, dan, uh, dan gaat het dood. En zo zijn er dus constant geruchten en zo moet je constant het kaf van het koren scheiden. Ja, dat is, dat is ook soms uh, soms komen ook echte nieuws. En dan denk je, hè, dat kan toch niet waar zijn. Vertel eens, geef eens een voorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld met, uh, uh, uh, met, met het gifverhaal, uh, dat het, het gif wordt gegeven aan uh, de, de, uh, de top de top van de, van, van de Syrische, van Assad. Ja, dus adviseurs en naaste medewerkers van Assad zouden vergiftigd zijn. Ja. En, van dat bericht werd gezegd, nou, dat, is, dat, zal, dat zal wel niet, dat niet waar zijn. Maar dat uh, later blijkt dat het wel waar ja. was. En, en, en, uh, maar het is nog, nog steeds uh, niet duidelijk wie is omgekomen en wie niet. En, en ja, dat is, uh, dat, is, dat is heel lastig om, om echt het precies te weten wat, wat, wat daar zich afspeelt. Ja. Oké. Okay. Uh, we gaan eventjes uh, terug naar Hilversum, denk ik. Uh, ja. We praten straks verder hier in het, het Syrisch hoofdkwartier in Rotterdam. Ja. Uh, Jan, toch nog even terug naar jou. Want we horen nu allemaal voorbeelden van uh, hoe het uh, nou ja, misgaat bij de andere ja. kant. Uh, maar jij hebt ook je voorbeelden. Nou ja, een, een typisch voorbeeld vind ik... en dat is me al verschillende keren overkomen... zowel in Libië als in, uh, in Syrië. Dan ben je op een locatie en die is beschoten... en dan lopen daar mensen tussen de, de, de brokstukken... en die laten allemaal patroonhulsen zien. En dan zeggen ze, moet je toch eens kijken met wat voor wapens... Wij Blijven worden beschoten door die vreselijke tiran. En ik ja, maar wacht eens even, patroonhulzen... dat is wat achterblijft als er geschoten is. Dus dat betekent niet dat er op jullie is geschoten... maar dat jullie zelf vanaf deze locatie hebben, hebben geschoten. Een ander voorbeeld is, uh, dat is gefilmd door een televisieploeg... van Channel 4 in Homs. Daar maakten opstandelingen hun eigen televisiejournaal... en achter de presentator waren allemaal zwarte rookwolken te zien. Toen ging die camera eens even achter die presentator kijken... en die zag dat het gewoon zwart autobanden waren die in brand waren gestoken voor het effect. En zo zijn er tal van voorbeelden en blijkt ook keer op keer... dat het absoluut niet zeker is uh, wat in eerste aanleg wordt, uh, wordt, wordt verteld... dat het ook klopt. Om nog een laatste voorbeeld uh, te noemen in dat verband. Uh, een paar maanden geleden overleed de Franse journalist Gilles Jacquier in Homs uh, bij een mortieraanval. Iedereen ging er op dat moment uh, vanuit. En ook de mensen die daarbij waren dat het een aanval was van het Syrische leger. Later bleek het toch hoogstwaarschijnlijk een aanval te zijn geweest... van de opstandelingen. Dus... Heel voorzichtig moet je zijn met, uh, met de verhalen die je te horen krijgt. Dus op zich het idee van de Russen om nu een diepgaand onderzoek in te stellen... Uh, Lavov heeft dat aangegeven? Dat was het nog niet eens zo slecht? Nee, een diepgaand onderzoek zal er uiteraard moeten komen. Al is het alleen maar om uh, een einde te maken aan, aan de onzekerheid. Maar eerlijk, gezeg eerlijk gezegd, zoals ik ook al begon... dat dit door uh, de opstandelingen zelf is gedaan, kan ik me moeilijk voorstellen. Goed. Jan Eikeban, dankjewel. Tijdens de Olympische Spelen in Londen worden gasten vervoerd met taxis uit Meppel. Straks een reportage. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bak. Met inmiddels 53 files en die zijn goed voor 200 kilometer. Nog altijd redelijk normaal voor dit uh, tijdstip. Wel veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam. Tussen knoopend Everdingen en Maarsen 11 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A4 vanuit België naar Bergen op Zoom bij Halsteren, 7 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knoop het Raasdorp, 10 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brineoordbrug, 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Door werkzaamheden op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel bij Steenwijk Noord, 3 kilometer... Ook daar is één rijstrook afgesloten. En het is ook langzaam rijden op de 50 van Arnhem naar Os... bij knooppunt Valburg, 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, tien minuten voor half negen. Wel of niet als gast naar het EK-voetbal in Oekraïne. Dat is een vraag waarmee veel politici worstelen. Tweede Kamerleden zijn eruit, ze gaan niet. Een van de Tweede Kamerleden die waren uitgenodigd... is Bart de Liefde van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u niet? Ik uh, heb er lang over nagedacht. Want het is natuurlijk fantastisch om het Nederlands Elftal uh, te mogen aanmoedigen. Um, maar ik vond het uh, niet gepast om een uitnodiging aan te nemen. ter waarde van ongeveer 1600 euro. als je de vluchten, hotels, tickets en overnachtingen meerekent. Hm. Maar meneer de liefde, ik begreep uh, van de KVB dat dat voor eigen rekening was. Er biedt alleen een ticket aan, of is dat toch niet zo? Dat uh, uh, was uh, scenario 2. In eerste instantie was de uitnodiging gewoon om te komen. Uh, toen voor eigen rekening. En uh, uh, in beide uh, situaties, omdat inmiddels ook uh, de situatie rondom mevrouw Timoshenko uh, ah. uh, zich zo ontwikkeld heeft. Uh, um, heb ik de voorkeur aangegeven om in Nederland met vrienden of in de kroeg het Nederlands elftal te gaan aanmoedigen. Hm. Ja, Dus uh, onder andere de mensenrechten situatie in Oekraïne en de crisis is voor uw reden om niet te gaan. Nou, dat zijn dan volgens mij, kan ik mij voorstellen, ook genoeg redenen om uh, uh, vanuit de regering ook niet te gaan. Wat, wat vindt u van uh, een eventueel bezoek van bijvoorbeeld minister Schippers aan Oekraïne tijdens de EK? Ik heb uh, begrepen dat zij deze week uh, um, in de ministerraad daarover een besluit gaan nemen. Um, en de Tweede Kamerleden zijn natuurlijk niet de ministers en andersom. Dus iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid daarin. Um, uh, ik wacht uh, die besluitvorming rustig af. Ja, maar u wilt vast mevrouw Schippers wel eventjes alvast van advies uh, dienen. Nou kijk, uh, ik ben woordvoerder sport voor de VVD. Uh, minister Schippers is woordvoerder sport voor uh, uh, alle Nederlanders. Uh, en ze is minister, dus zij heeft een andere afweging te maken... Voor mij is die helder. Um, uh, en voor minister Schippers uh, uh, zal dat uh, deze week duidelijk worden. Ja, nou heeft uh, de voorzitter van de KVB, Michael van Praag... oproep gedaan toch vooral wel te gaan. Je ogen de kosten geven en daar je mond ook open te doen. Waarom vindt u dat geen optie? Omdat uh, de reis uh, uh, zo gepland is dat het uh, aankomst is, ontvangst. Uh, um, uh, dan naar de wedstrijd en de overnachting en de volgende ochtend terug. Ik heb uh, uh, niet de illusie dat ik uh, in die uh, kleine 24 uur een reëel beeld zou kunnen krijgen... van wat de situatie in de Oekraïne is. Uh, daarvoor moet je, denk ik, uh, op een andere soort van missie gaan. Ja. Uh, maar dat uh, speelt op dit moment niet. Zou het dan niet ook een verkeerd signaal uh, zijn... als de Nederlandse regering daar aanwezig is? Sorry? Ik zou, zou het niet uit. een verkeerd signaal zijn... als de Nederlandse regering dan wel daar, daar aanwezig is... terwijl de, de hele Tweede Kamer wegblijft? Nou, nogmaals, uh, de regering vertegenwoordigt... Uh, het Nederlandse volk. Uh, mm -hmm. De Tweede Kamerleden vertegenwoordigen hun partijen en iedereen maakt weer een eigen afweging. Uh, de afweging uh, voor de VVD uh, is helder, zoals ik geschetst heb. En ik wacht uh, even af uh, wat uh, de ministerraad besluit... over het al dan niet gaan van minister Schipper. U wilt zich er niet over uitlaten. Bart de Liefde van de VVD, dank u wel. Goedemorgen. Gaan we naar Londen. Berucht vanwege de verkeersinfarcten. Zelfs de metro ontkomt er niet aan. En Om alle Olympische fans deze zomer nou van A naar B te brengen... worden daarom watertaxis ingezet. Die zogenoemde Bullets en Bronsons komen uit Meppel. En het bedrijf Alumax, gespecialiseerd in aluminiumboten... heeft een droomorder binnengehaald. Wat zeg je? Ja, ja. Oké. Okay. We zijn nu boten op transport aan het zetten zijn boten de Bronson 29 en de Bronson 36. Vernoemd naar? Charles Bronson, ja, de bekende filmster. Ja. Je moet wat als ondernemer. Ja, je moet een beetje uitspringen. Ja, laat ik het simpel zeggen. De Bullets die zijn gewoon tussen aanhalingstekens en de Bronsons die hebben spierballen. Ja, de Bronsons die hebben inderdaad wat, wat andere uitstraling en zijn wat exclusiever. Remco Germeraad van het bedrijf Alumax in Meppel. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in aluminiumboten. Ja, we bouwen aluminiumboten van A tot Z. Dat doet u al een jaar of negen? Klopt. U bent CEO, hè? want laten we maar Engels gaan praten. Ja, dat zou kunnen, ja. CEO met zeven werknemers. Ja, we zijn in totaal met zeven een vaste ploeg. En ja. die zeven in Olympische tijden is ineens veel te weinig, hè? We kunnen het met onze eigen club niet redden... alles klaar te krijgen voor de tijd. Half juli zal toch echt alles klaar moeten zijn... in principe de allerlaatste boten. Uh, we hebben gelukkig daarbij uh, andere bedrijven bereid gevonden om daar uh, ons mee te, te helpen. En die bouwen onder andere dus uh, ook aluminium casco's, zowel dus de aluminium rompen. Uh, want daar gaat eigenlijk nog steeds de meeste tijd in zitten in het hele proces. Hoeveel uren per week draait u nu? Ikzelf? Uh, ja, dat zit wel uh, tussen de 60 en de 80 uur uh, standaard. Gelukkig dat ons personeel daar uh, ook bereid toe is. Dus uh, het hele team staat er uh, volledig achter. Het is natuurlijk ook wel een leuke klus. Een klus die niet moeilijk te verkopen is aan werknemers, lijkt me. Ja, absoluut. Zelfs ons personeel is natuurlijk apetrost dat wij, dat wij boten bouwen... die straks op de Olympische Spelen mogen varen. Want hoeveel mensen gaan er straks gebruik van maken? Er is sprake van dat er 20.000 mensen per dag gebruik van gaan maken. Ja, het is onvoorstelbaar inderdaad. Er staat er iemand met een jasje van bullet-tenders uh, geduldig te wachten. <lacht> Moeten we wat doen? We kunnen de andere boten ophalen. Welke? De Bronsel 36. Ja, dat had u ook niet gedacht, hè, negen jaar geleden... dat de jachthaven in Meppel ooit iets van doen zou krijgen met de Olympische Spelen. Nee, sowieso. De Olympische Spelen had ik niet gedacht dat daar boten aan te pas zouden komen. Maar in dit geval dus zeker wel. Het is ook logisch, hè, want heeft u het wel eens geprobeerd? Londen met de auto? Het is dus daar inderdaad qua verkeer is het echt een gekke huis... Ja, dus die mensenmenigte van A naar B tijdens het spelen... dat kan eigenlijk alleen maar onder de grond of op het water? Hè? Ja, en het meest comfortabel is op dat moment natuurlijk op het water. De wateren daar die zijn dus uh, uh, geblokkeerd voor andere gebruikers. Dus alleen deze taxiboten die, uh, mogen daar varen. Dus om dan van A naar B te komen en dan ook nog een beetje zicht van Londen te houden... dan is het natuurlijk via het water is wel zo mooi en, en zo rustig. Stap maar aan boord, hoor. Stap maar aan boord. Zo. Aan boord van de Branson. Nou, ik kan de klep even openen. Als alles mee zit, dan kunt u er een stuk of 40 slijten hè? Ja. aan Londen aan de Spelen. Vooral ja. bullets. Ja. En de meest Nederlandse vragen heb ik natuurlijk nog niet gesteld. Wat kost het? Wat levert het op? Maar dat is dezelfde ja, vraag. De prijs van een Bullet 660 zit zo'n beetje op een 50.000 euro ex btw. En dan hoopt u ook nog een paar Bronsons te slijten? Dat zou inderdaad heel mooi zijn natuurlijk. Want mag ik hem nog een keer vragen? Ja, een Bronson 36, waar we nu op staan op dit moment, kost zo'n beetje 260.000 euro. Achteruit met de kraan, al hè? Als het dus mee zit, kunt u een enorme omzet scoren. Ja, zeker in deze economische tijd, zijn, maar dan uh, ben je met iedere opdracht ben natuurlijk blij. Maar uh, ja, dit is gewoon wat massaler allemaal. En mooier, ja. Heb je een touwtje achter, uh, Leon? Ik pak hem wel gelijk in de kaart. Ja, is ook goed. Zo, we zijn aangemeerd. Ja, we zijn aangemeerd en ondertussen uh, ligt de botel op de vrachtauto. Maar hoe komen we er nou vanaf? We gaan even een trap regelen. Dus uh, Remco, Germenraad van het Meppelse bedrijf Alumax... dat die aluminiumboten aluminium bouwt. Louis Dekker sprak met hem over de Bullets en de Bronsons.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 Je Peugeot servicepunt heeft nu een leuke aanbieding. Gratis erco-controle. Kijk op peugeot.nl. Radio 1, het NOS-journal. Aannemen AOW'er wordt aantrekkelijker. En wiegel bekritiseert koers van de VVD. half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 Ahmed Shafiq, we staan achter je, roepen zijn aanhangers. Shafiq en Mohamed Morsi van de moslimbroederschap zijn door naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Shafiq was premier onder de afgezette president Mubarak.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 VN-gezant Annan heeft Syrië opgeroepen te laten zien... dat het werkelijk naar een vreedzame oplossing van de crisis in het land streeft. Hij noemde de moord op minstens 108 mensen in Hula een weerzinwekkende misdaad. Annan zal vandaag in Damaskus opnieuw praten met president Assad. Hij zal erop aandringen dat Assad zich houdt aan het staakt het vuren. Correspondent Sander van Hoorn. Vergeet niet, die VN-waarnemers zijn er niet om tevreden uh, te bereiken... maar om erop toe te zien. Want in het...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 De Deense Veiligheidsdienst heeft twee mensen opgepakt... die mogelijk bezig waren met het beramen van een aanslag. Het zijn twee broers van Somalische afkomst. Door de arrestatie is volgens de Deense Inlichtingendienst... een terreuraanslag voorkomen. Het is onduidelijk hoe ver ze waren met hun voorbereidingen. Een van de mannen was in Somalië in een trainingskamp... van terreurgroep al shabaab geweest. PvdA-leider Samson zegt dat zijn partij het begrotingstekort op termijn sterker verlaagt dan de VVD. In een debat met VVD-fractieleider Blok bij Knevelen van de Brink... zei Samson dat de vijfpartijencoalitie het tekort na 2013 op 3% laat hangen. Volgens Blok wil de PvdA geld blijven uitgeven, terwijl dat er niet is. Het is altijd lastig aan een socialist uit te leggen... waarom je niet meer geld uit moet geven dan je binnenkrijgt. Eh, want dat is de kern natuurlijk. Eh, ook als er helemaal geen Europese afspraken waren... dan nog begrijpt iedereen dat je niet eindeloos meer geld uit kunt geven... dan je binnenkrijgt. Eh, eh, eigenlijk is het onbegrijp dat de heer Samson eh, nog uitgelegd moet worden... dat je dat niet vol kunt halen. Ja, klopt. Dat kun je ook niet volhouden. Dus je moet zo snel mogelijk naar begrotingsevenwicht. En de discussie tussen ons is... wat is nou de beste route naar dat begrotingsevenwicht?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 19 in Nijmegen en 21 in Venlo. Nou, we hebben even 55 files, 220 kilometer bij elkaar. ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn, 10 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Na een ongeluk op de A4 vanuit Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... tussen Hogerheide en Halsteren, 12 kilometer... Ook langzaam rijden weer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk en Badhoevedorp over 10 kilometer. Door werkzaamheden op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel... bij Steenwijk Noord 3 kilometer. En het is ook langzaam rijden op de A50 van Arnhem naar Os... bij Knopend valburg 10 kilometer. Er is zo onderhand meer nieuws over geld dan er geld is. Uw vermogen is echter meer gebaat bij serieuze focus van een solide bank.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 Benieuwd of e iets voor u is? Doe nu de e check op atloncarlies.nl. Stap in, Atlon Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Open Franse tenniskampioenschap. open Roland Garros, gaan de derde dag in. In Parijs, verslag hebben we Jan Roels. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Igor Sijsling, Michaela Krajicek en Kiki Bertens... Een streep door. Eerste ronde verloren. Vandaag dan nog de Nederlanders Robin Haase en Aranska Rus in actie. Tegen wie spelen zij? Aranska Rus speelt tegen de Amerikaanse Jamie Hampton, nummer 90 van de wereld. Aranska Rus is nu de acht, nummer 88. Dus dat belooft een boeiende strijd te worden. Uh, Rus had in Brussel nog twee weken geleden wat last van haar rug. En vorig jaar speelde ze natuurlijk fantastisch Roland Garros... Misschien weet je dat nog wel. Toen won ze in de tweede ronde van Kim Kleisters. Dus ze heeft wel wat uh, punten te verdedigen. Ja, Rus al een tijdje geleden gebroken met haar coach, Ralf Kok. Maar ze heeft een nieuwe Spaanse trainer, Mario Munoz. Dus hopelijk uh, heeft hij uh, de sleutel in handen voor Rus... om misschien nog, nog wel verder te komen dan de tweede ronde. Nou, en dan Robin Haase. Ja, Robin Haase speelt uh, later vandaag tegen Ivan Dodig, de, de Kroaat. Ja, Haase is het toch wel een beetje aan zijn stand verplicht... om misschien een keer een vierde ronde te halen, kwartfinale. Want op Greffel heeft hij het redelijk tot goed gedaan. Had een uh, fantastische kwartfinale plek bij het grote toernooi van Monte Carlo. Toen verloor hij van Djokovic, dat is natuurlijk geen schande. Barcelona haalde hij de tweede ronde op Greffel. Estoril kwartfinale. Kortom, uh, ja, ik verwacht wel wat van, van Robin Haas. 25 jaar, nu de nummer 39 van de wereld. Tegen Dodig dus aan het eind van de middag de nummer 73. Dus dat moet hij gewoon winnen en dan kijken hoe ver hij kan komen. Dan eventjes naar de toppers. De twee nummers 1 van de wereld die kwamen gisteren in actie. Victoria Zerenke en Novak Djokovic. Gingen zij makkelijk door? Nou, Azarenka zeker niet. Die stond toch te schutteren hier op het Cours Philippe Satrié. De nummer 1 van de wereld. De winnares van de Australian Open tegen Alberta Brianti. Dat is echt geen, geen grote naam. Maar de Italiaanse stond fantastisch te spelen. Wint de eerste set in een tiebreak. Komt in de tweede met 4-0 voor. En uiteindelijk weet Assarenka de wedstrijd er nog uit te slepen. Pak de tweede set met 6-4, de derde met 6-2. Maar het aantal onnodige fouten, Lara, 60 onnodige fouten uh. voor Assarenka. Kortom, ze stond te schutteren, maar is met de schrik vrijgekomen op het centercourt. En Djokovic daarna ja, had een lastige eerste set tegen Starachi... De Italiaan, al een beetje op leeftijd, 30 jaar. Uh, dat ging moeizaam, maar je kon aan alles voelen dat uh, Djokovic het wel zou redden. Tweede set ging makkelijker, 6-3. Toen was het gedaan met Starachi. Derde set, 6-1 voor Djokovic. Dus niet al te veel problemen in de eerste ronde voor de Servier. Hier op Roland Garros. Wat worden de mooie partijen van vandaag, Jan? Ja, ik kijk uh, toch wel uit naar Serena Williams. Die heeft dus het toernooi van Madrid op dat blauwe gravel gewonnen. Halve finale Rome moest daar uh, wel opgeven met een, met een rugblessure. Maar ze is helemaal fit. Ze speelt tegen Razzano, de Française. En dat belooft natuurlijk wat op het centercourt. Het Frans publiek zal achter de Française gaan staan. Maar Serena Williams moet dat natuurlijk wel gaan redden. En uh, we krijgen Nadal. Die gaat hier voor zijn uh, zevende titel in Parijs. Heeft uh, in die zes jaar nog maar één keer een potje verloren. Dat was van Söderling in 2009, het enige jaar dat hij ook niet won. Uh, ja, tegen Bolelli, de Italiaan. Dat moet te doen zijn voor Nadal, ik zeg gewoon drie sets in zijn eerste ronde partij. Dat zijn zo'n beetje de mooiste partijen vandaag op het Centercourt. Jan Rolf's vanuit Parijs. Hij doet verslag op Radio 1 van Roland Garros. En we gaan nog rekenen naar naar Pinkpop. Hij stond voor de tweede keer in drie jaar tijd op het festival. Dit keer als afsluiter Bruce Springsteen met zijn E-Street Band. Gaf Hij een een sterrenconcert van ruim 2,5 uur en Jeroen Wielaert, die was erbij. Hij begon met nieuw werk van Wrecking Ball. Jack Poels, collega uit Nederland, van Rowan Herzen. Dat was een aardige keus, nietwaar? Ja, dat was geweldig. Je kunt er veilig gaan. En je kunt, uh, de eerste klap is een dalenwaard. Maar hij is, uh, zoals de Muffer van de Sons dat ook deden, heel subtiel beginnen en dan uitpakken. Ik vond het wel gewaagd, maar het is, is goed uitgepakt aanklacht tegen de mensen die zichzelf verrijken op een avond dat ze eigenlijk alleen maar lol hebben met z'n allen hier op het veld, ja, en dat, ja, dat is zo. Ja, dat is een beetje dubbel. En ik kreeg straks al eerder een vraag van hoe betrouwbaar is Bruce met zoveel miljoenen op de bank? Maar eh, ik bedoel, Bruce is uit het goede hout gesneden. Die, die man die heeft een goede inborst en die, eh, die kunnen we vertrouwen. Ik zeg Bruce for president, zeg ik. Zo is hij uiteindelijk ook vertrokken met een escorte van motoragenten. Iedereen werd daar achter het podium weggejaagd. Zelfs c six Steve behoorde tot de mensen die niet mochten oversteken. I got stuck, zei hij. Ik denk dat Bruce Springsteen zelf helemaal niet van dat soort dingen houdt. Nee, maar ja, dat is de tol van de roem. We hebben ooit in het voorprogramma van de Rolling Stones gespeeld. En ze kwamen in zes losse limousines zo het terrein En ze verdwenen in een tent wat helemaal van binnen schijnbaar aangekleed was met palmbomen. En ze speelden en ze vertrokken weer in diezelfde limousines. Zo gaat het. Dat is, ja, wat ik zeg, het is de tol van de roem. Wij kunnen nog gewoon hier, eh, zeg maar, nu naar buiten, om naar onze taxi. Maar ja, dat is weer die, dit soort... Sterren is dat een heel andere orde natuurlijk. Sta je als Nederlandse zanger uit Limburg toch gewoon met beide benen... en een biertje op de grond, hè? <laughs> ja, dat willen we eigenlijk wel zo houden. Maar goed, ja, ja. ja zo is het wel. Goed, vorig jaar, dat was twee jaar geleden, was Bruce ook hier. Toen kwam hij met Mercedes aanrijden. Zijn stramme spieren een beetje los. En vandaag het podium op. Nou ja, goed. en dan zie je, toen waren het de killers. En nu waren het Memphis Sons die mee op de bühne mochten. Ik vind toch dat Bruce hard op goede plaats Ik denk toch dat hij... Ik heb een verhaal gehoord vandaag dat Bruce twee weken terug in Dublin zat met Bono op een terras. Dat mensen bij ons uit het dorp een tafeltje verderop zaten te drinken. Vroegen aan Bono of ze een foto mochten maken met Bono. Dat was goed. Ze hadden niet in de gaten dat Bruce die andere tafelgenoot was. Ze hebben een foto gemaakt, ze hebben gezeten, ze wilden afrekenen. En toen zei de baas in Dublin, het is er betaald. En waarom is het betaald? Die man die net die foto van jullie maakte was Bruce Springsteen. Het is even. waar. Zie ondertussen die stromen naar buiten lopen. Het gaat hier niet om bijzonder verrassende dingen, maar wel om honden trouwen. Ja, dat is waar. Nee, maar dat, dat klopt wel. Het is, het is niet meer... Uh... Nee, de, de, het Even Columbus is hier niet uit vanavond. Het zijn wel die mensen die, die rekenen op dit soort avonden. En die, zich helemaal mee laten slepen en de vervoering laten brengen door alles wat hier van door was. Ja, en als dat, of dat de river is of uh, wrecking ball, wrecking ball of death to my hometown. Het ging weer allemaal uh, erin als zoetkoek. Een verslag van uh, Jeroen Wielaard over het optreden van Bruce Springsteen op Bingpop. Bijna kwart voor negen. Hij lag er maar een paar maanden in, maar nu wordt het geveild. De crypte van Elvis Presley. 100.000 dollar is de beginprijs op de veiling. Maar ja, welke fan... Elvis' fan wil niet in zo'n crypte te rusten gelegd worden. Uh, René Schuman, goedemorgen. Ja, en goedemorgen vanuit een uh, zonnig Limburg zou ik zeggen. Ja. ja uh, nou, ik wou, uh, ik wou u... een beetje lachen toen jij zei van welke fan wil niet uh, begraven worden daarin. Ja, ik, het staat hier, ik vraag het me af. Ja, ja, nee, daarom. Ik vraag het me dan ook maar af. Ik heb zelf uh, nog geen plannen wat dat betreft. Nee. <lacht> <lacht> wel, wel, wel belangstelling voor zoiets? Nou, ik vind, het is natuurlijk heel uh, eigenlijk Het een beetje vreemd dat ze uh, dat gaan veilen. Dat is ook alweer grappig natuurlijk. Maar Het geeft uh, van de andere kant ook al aan dat Elvis toch uh, ja, heel belangrijk is geweest uh, voor de muziek. Uh, geschiedenis. En dat dat ze dit soort dingen ondernemen, ja, dat wil toch zeggen dat ze ermee bezig zijn. Alles een beetje vreemd misschien. Maar wat, wat wordt er nou precies geveld, uh, meneer Sjoeman? Want ik, ik zie wel een, ik zie een, uh, een gebouw, een deur. En daarachter ja. uh, verschillende cryptus volgens mij. Weet u wat daar, nou, wat, er, wat er precies ja. komt? Nou, wat, wat ik uh, zelf een beetje begrijp is dat het uh, bewijzen van om, om het hele gebouwtje gaat. Aha. Dus uh, dan moet je ook een redelijke tuin hebben. Ja. Want dat, uh, <laughs> ja. en, uh, dat is wel uh, apart, moet ik zeggen. Ja. En, en daar heeft Elvis dus gelegen? Ja, schijnbaar heeft hij daar gelegen op het moment uh, ja, toen hij dus leden is, uh, 35 jaar geleden. Maar niet heel uh, lang? Niet zo lang, nee. nee. Maar er zijn ook wel verschillende verhalen. Want uh, ik ben nog zaken op Kweekcent geweest in Memphis. En ik ken ook wat uh, van zijn vrienden en zijn familieleden persoonlijk. En er is ook een verhaal wat gaat dat hij eerst begraven is geweest op een ander kerkhof. En dat ze daarna toch nog besloten hebben om hem te verplaatsen. Ja. U, dus, ja, u bent Elvis een vertolker en ook liefhebber natuurlijk. Graceland bezocht, daar ook gespeeld. Heeft u ook die crypte zelf daar gezien? Nee, die crypte heb ik niet gezien. Nee. Nee. En... Ik heb uh, ook, ik inderdaad opgetreden daar. Ik heb uh, vaker uh, opgetreden in Memphis, Nashville, Los Angeles. En ook voor de familieleden van Elvis. Maar uh, ja, ik heb natuurlijk wel het graf gezien op Chris zelf. Ja. Nou, nou hij heeft u geen belangstelling voor die crypte? Uh, wel voor bijvoorbeeld ja. andere dingen van Elvis, mochten ze nog onder de hamer komen? Nou ja, kijk, als, als uh, echte muzikant, ik speel al vanaf mijn negende uh, gitaar. Kijk, een hele mooie gitaar van Elvis natuurlijk, helemaal niet weg natuurlijk. Hè. Dus, nou, uh, dat, is is dat daar nog heel... aan te komen? <laughs> ja, het, nou, ik denk dat er wel heel veel gitaren al weg zijn wat dat betreft. Maar er zal best nog wel ergens een gitaar verkocht geworden, ja. dat denk ik nou. Speelt u nog steeds werk van Elvis? Um, ja, in principe wel. Um, want uh, kijk, Elvis is toch heel belangrijk geweest voor de muziekgeschiedenis. Ook zeg maar, na de oorlog uh, op een gegeven moment is de wereld toen behoorlijk veranderd. En die muziek heeft bijgedragen aan een, soort, een stukje persoonlijke vrijheid uh, en beleving van mensen. Mm -hmm. want, en dat heeft mij vroeger eigenlijk als kind uh, ja, ook wel gegrepen, dat gevoel wat daarin zat. Toch een, een stukje oprechtheid, maar ook veel energie en ook wel uh, ja, warm gevoel. Um, ja, dat is eigenlijk bij mij, uit mijn systeem, nooit meer weggegaan. En we hebben samen met Angel, dus mijn partner, het, het concert Missus Mrs. Rock'n'Roll. En daar hebben we de laatste jaren flink mee uh, ja, gescoord om zo soort ja, werk. En bent u binnenkort nog te zien met het werk van Elvis? Ja, ja we zijn juli zijn juni nog uh, op televisie op Nederland 2, bij 100 Max. Uh, maar in het land hebben we een, uh, een tour wat we organiseren, Elvis and More, omdat dit jaar 35 jaar geleden is Elvis overleden. Uh, gaan we beginnen op 10 augustus op de Floriade. En dan uh, daaraf gaan we naar het theater in de Nederland. Oké. Okay. Succes! Nou, hartstikke bedankt. En dank en, dat uh, u ons even het woord wilde. Staan. Ja, zeker. Bedankt. Bert van Marwijk. ...heeft een selectie compleet. Dan oh, word je ja. er helemaal emotioneel van weer. Ja, ja, ja. Ze zijn er allemaal, Ibrahim Avelay ook. En u hoort hem zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. 47 files nog, 200 kilometer bij elkaar. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken... 6 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Na een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... ...bij Halsteren, 12 kilometer. En door werkzaamheden op de A32 van Heerenveen naar Meppel... Bij Steenwijk Noord, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan weer even naar Mark Robin Visser. We hebben het hele ochtend al met Mark Robin. En zijn gasten over Syrië en uh, de waarheid. Hoe makkelijk is die te vinden, uh, als journalist bijvoorbeeld. Wat is jouw uh, indruk tot nu toe, Mark Robin? Ja, kijk, als je de, de waarheid en de nieuwsberichten wil volgen... dan ben je natuurlijk uh, vooral aangewezen op, uh, op internet. Telefoon en, uh, en internet is natuurlijk heel erg belangrijk in deze tijd. Uh, er zijn net twee mensen bijgekomen. Je hoort de doch hun dochtertje al op de achtergrond. Die begint zich een beetje te roeren. Wael en Azar Kerzon zijn hier gekomen. Wael is uh, een maand of zeven geleden uit Homs uh, gevlucht. Zijn familie woont, als ik het goed begrepen heb, allemaal in Hama. Hè? En uh, hij heeft nog uh, dagelijks uh, contact... Onder andere met zijn broer. En dat gaat dan via Facebook. Hij spreekt zelf nog geen Nederlands... maar we gaan het eventjes uh, vertalen samen met Ros. Uh, hij vertelde dat hij onlangs nog contact heeft gehad met zijn broer. Ja, um, eigenlijk hij heeft hij vrienden en, en, en, en zijn broer... en de hele familie die is, die, die is nog in Hama. En hij heeft contact vo voornamelijk via de telefoon en via Facebook. Uh, om, en, en daar het nieuws... Uh, uh, nou is de vraag of dat, of dat veilig is. Of het veilig is om te communiceren via Facebook. Uh, كيف الوضع هو في في إنه, انه عن طريق الفيسبوك het, uh, het is nu niet, niet heel erg gefocust op uh, wie doet dat, omdat, uh, ook omdat uh, op dit moment iedereen, iedereen doet dat. Ja. Uh, ja. Ik denk dat je wel zou kunnen zeggen dat er een verschil is met een jaar geleden. Toen werd er ook via uh, Facebook en andere sites gecommuniceerd, alleen anoniem. Ja. Niet met naam en zeker niet met foto. En tegenwoordig is dat toch anders? Tegenwoordig ook. Uh, er zijn uh, jongeren die komen op, uh, op de televisie met Skype, met, met, met beeld. En, en, en je, je, je kunt hen zien. En uh, zeg maar, het is helemaal open, wordt open gespeeld. Is, en is dat dan niet gevaarlijk? Het is wel gevaarlijk. Uh, en uh, een week geleden is een van... Uh, uh, van die journalisten, de burgerjournalisten, die is opgepakt. En die krijgt hoogwaarschijnlijk de doodstraf. En wordt wekelijks of dagelijks dit soort jongeren afgemaakt. Nou is waar uit Homs gevlucht. Waarom is hij gevlucht eigenlijk? Een tele is met mijn homs. Harbet met homs, dat is niet zo'n manier, maar niet zo'n Euh, e ze hebben een, een, een massa moord gepleegd in in in Homs en Hans En iedereen werd uh, ver uh, vervolgd. Ja, ja. De rest van zijn familie is daar nu nog. Eh, uh, so uh, uh, ik. Eh. Zijn familie in Hamma. Ja. Ja, die, die zijn ze nog, ja. Voelt hij zich veilig in Nederland? Het is bij Hollanda. in ik voel me veilig hier, maar mijn hart is onveilig... omdat mijn familie zit daar en daar is onveilig. En jij zelf, hij wil nog iets zeggen? Zeg maar, de oorlog en geweld die ik gezien heb... die zit nog steeds in mijn hoofd. Dus daar ben ik nog, nog, nog niet van afgelost. Nee, nee. Hij blijft, neem ik aan, voorlopig in Nederland. Ik, ik moet, uh, het is niet anders. Ja. Ja. We kunnen voorlopig niet terug, uh, zegt hij natuurlijk. En jij had zelf ook verwacht, toen je ooit het Syrische hoofdkwartier oprichtte... dat het misschien een paar maanden zou duren, maar we zijn inmiddels 14 maanden verder. Straks uh, meer vanuit het Syrische hoofdkwartier in Rotterdam. Tot straks. Tot straks, Mark Robby Visser. Bij dat vliegtuigongeluk van gisteren zijn twee mannen en twee tieners zwaar gewond geraakt. Het sportvliegtuigje verdween gisteren rond het middaguur van de radar. En uiteindelijk werd het gevonden op de tweede Maasvlakte. Na een grote zoekactie, gecoördineerd door de kustwacht in Den Helden. He, heeft even jullie nog met hem, maak jullie voor een contact. Leijou? Ja, ik wil even weten wat van eenheden er nu te plaatsen zijn. Hè? Peter Verburg, we staan hier in het centrum van de kustwacht. We kijken uit op twee grote schermen. Vanaf hier is de actie gecoördineerd? Ja, dat klopt. Hier zijn de, de, de, de, de hulpoproepen binnengekomen via de luchtverkeersleiding Nederland. Dat het toestel dus vermist werd. En uh, van hieruit is toen de actie en zeker de zoekactie op zee is van hieruit gestaan. Rescue.se, de helder rescue. Putter, uh, rescue. Uh, kunt u in de nu van vragen een update van welke eenheden er nu te plaatsen zijn? De eerste meldingen kwamen al uh, aan het eind van de ochtend. Uh, in de luchtvaart uh, luistert dat heel nauw. Als je een bepaalde tijd niet aankomt, dan wordt er alarm geslagen. De eerste uh, actie dan ook van de luchtverkeersleiding is uh, kijken op andere vliegvelden. Is die daarheen gegaan? Is die wel vertrokken? Nou bleek allemaal uh, niet op andere vliegvelden te staan. Hij was ook vertrokken van Midden-Zeeland. En toen kwam hier ook de gedachte van ja, als die over land was gevlogen... dan hadden we toch waarschijnlijk wel een bericht gehad dat die, als die neergestort zou zijn... Het is mogelijk dat hij de zeeroute gekozen heeft. Dus langs de kust gegaan, een stukje over zee gevlogen. En uh, toen zijn wij dus uh, een zoekactie gemaakt. de politie mij kunnen Ik ben hier over. De laatste keer dat er contact was geweest, hoe hoog vloog hij toen? Uh, wij kregen door dat hij toen op 300 voet zat. Een kleine 100 meter. Dat is niet zo hoog? Dat is niet zo hoog, nee. En uh, daarna kan je natuurlijk nog wel een stukje doorvliegen. Uh, de reden waarom je die hoogte aanhield is ons natuurlijk niet bekend. Want dat kan uh, met de mist te maken hebben gehad. Dat kan technische reden zijn. Uh, dat zal het onderzoek allemaal uit moeten wijzen. Ja, want in Zeeland was het mooi weer. En opeens ja. bij, in de buurt van Rotterdam was er mist? Nou, langs de hele kust. Uh, vanochtend ben ik nog bij Bergen geweest. En daar was het ook potdicht van de mist. En hier ook Den Helder nu nog is het nog behoorlijk mistig. En ook van de eenheden die zochten, hebben wij begrepen... dat ze uh, veel hinder van de mist hadden. Moeten we daar de oorzaken in zoeken? Daar zou ik niets over kunnen zeggen. Nee, dat, dat moet het onderzoek echt uitwijzen. Ja, en ongeveer rond half vijf kregen we de melding... we hebben hem gevonden. Ja, toen bleek hij uh, op een opgespoten stuk, een uitloper, een soort landtong op de tweede Maasvlakte te liggen. Ja, even kijken, want we hebben hier een kaart, hè, geloof ik, waar, waar het ook op staat. Ja, hier, hier ziet u de, de, de, de eerste Maasvlakte. Hier ja. wordt de tweede eraan gezet. Daar worden stukken van opgespoten. En daar, op een van die uitlopers, zeg maar, daar is die op aangezet. Wat is er toen gebeurd? De vliegtuig heeft hem gevonden, voor zover ik begrepen heeft. Die heeft onmiddellijk de heli erheen gestuurd. Die heeft mensen afgezet. Daar kregen we dus van te horen dat, de, dat ze nog in leven waren, maar wel zwaar gewond. En toen is het hele hulpverleningscircuit van de landzijde is toen op gang gekomen. Er zijn traumaheli's bijgekomen, ambulances, brandweer. En uh, ja, de hulpverlening is nu in volle gang. De avond 2, de rescue. Ik heb een update van onze eenheden wat te plaats is... Twee liveliners. Vier mensen in het onze vliegtuig? Onze ja, dat klopt. Toen dat ze werden aangetroffen, eentje buiten het vliegtuig, en drie er nog in. En maal bemanningen van KNRM-reddingsboten. Dat gistermiddag bij de Kustwacht in Den Helder hoorde een bijdrage van Mark Hamer. De KLPD en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek naar het ongeluk... met het sportvliegtuigje en hopen binnenkort te kunnen spreken met de gewonde piloot. Maar nog even naar het voetbal, want de selectie van het Nederlands elftal is uh, compleet. Ibrahim Afellay is nu ook in Hoendelo. Zeven maanden geleden speelde hij zijn laatste in te land. Daarna raakte hij geblesseerd en volgde een lange periode van revalideren... waarin Afellay nooit aan opgeven heeft gedacht. Nee, dat heb ik, dat heb ik nooit, nooit gedacht. Maar ik had ook nooit echt voor mezelf een bepaald doel van dan en dan wil ik er staan of, of wat dan ook, of een datum noemen. Maar voor mij was het belangrijkste dat ik gezond zou worden. En dat is gelukt. Heb jij in dat proces ook veel steun van de bondscoach gehad of hoe werkt dat? Ja, zeker. Ik heb, uh, heb me zeker heel erg gesteund en uh, altijd geïnformeerd hoe het met me ging en zo. En, ja, dat, dat was wel prettig. Ben je ook weer terug op niveau? Dan zit je nu op het niveau dat je had? Ik moet zeggen dat ik, dat ik voor mijn gevoel best wel best wel snel weer een bepaald, ja, bepaald gevoel... een bepaalde feeling weer terugkreeg En dat er niet zoveel tijd voor nodig was. Maar ja, dat kan ook niet anders als je dagelijks met spelers traint... Die, die bij de top van de wereld horen. Maar je speelde amper wedstrijden. Want het rare is in Spanje, in Nederland kom je toch via tweede elftallen... Uh, dat, dat kan niet daar, is dat niet lastig dat je dan weinig wedstrijden kunt spelen? Ja, maar je kan moeilijk wedstrijden op krukken spelen. Nee, maar toen je helemaal weer fit was? Ja, toen ik weer helemaal fit was, dan gaat ook weer een bepaald proces aan vooraf. En uh, kijk, het, dat je dan de eerste keer met de groep mee traint. Dat wil niet zeggen dat je na twee weken weer, uh, weer erin staat. Er gaat weer een, uh, weer een periode achteraan dat je weer een uh, vrijbrief van de, van de dokter krijgt. Die geopereerd heeft en die uh, toestemming geeft om ook weer wedstrijden te spelen. Ja goed, als, dan een, als een team dan ook uh, ingespeeld is en uh, ja, het seizoen is bijna ten einde. Ja, dan is het dan ook moeilijk om, om daar weer tussen te komen. Maar is dat voor jou ook niet lastig? Want spelers hebben het altijd over, oké, okay, een maar wedstrijdritme opdoen daarna is ook belangrijk. Dat heb jij niet, eigenlijk niet zo. Nee, klopt. Maar ja, wat is wedstrijdritme? Nou, dat je wedstrijdminuten maakt, dat je wedstrijden speelt bijvoorbeeld in de bekerfinale invalt, was voor mij wat ik hoopte. Ja, klopt. Maar ja, dat was niet het geval. Maar die week daarvoor heb ik wel weer een uur gespeeld. Maar ja... Als spelen ze heel veel wedstrijden spelen. En ze spelen elke wedstrijd als een krant. Ja. Wat is wedstrijdritme dan? Ja, wat heb je daar dan aan? Ibrahim Afelij inderdaad. In gesprek met Bert Moudering. Voor meer Oranje nieuws verwijs ik u graag naar onze website. NOS.nl Morgen om 7 uur. Joop van der Mende. Ik denk dat de kunstwereld moet beseffen. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar we moeten verder. Cultureel entrepreneur par excellence. Pak je creativiteit. Ga niet zitten mopperen, alleen maar. Luister naar op. Radio 1. Morgen van 7 tot 8. Het nieuws van alle kanten.